11 uur, Dilke straat met het NOS-journaal. Erwin Lensink, beter bekend als de vaccinelichthouder is verkiesbaar voor de gemeenteraad in Nijmegen. Hij staat op de lijst van de Piratenpartij. De afdeling in Nijmegen was net opgericht... en had besloten om niet mee te doen aan de verkiezingen. Daarop zou Lensink zich op eigen houtje toch kandidaat hebben gesteld. De leiding van de partij is onaangenaam verrast. Hij was in de partij alleen bekend als Erwin, zegt partijvoorzitter Poot. Morgen probeert de partij Lenzing ertoe over te halen zich terug te trekken. In Egypte heeft zich een kandidaat gemeld voor de presidentsverkiezingen. De invloedrijke linkse politicus Sabahi maakte dus zijn kandidatuur bekend nog voordat duidelijk is of legerleider Sisi deelneemt. Algemeen wordt verwacht dat Sisi de verkiezingen met overmacht zal winnen. Sabahi brengt met zijn deelname nog wat spanning in de strijd. De politicus zegt dat hij zich kandidaat heeft gesteld op aandringen van de jeugd.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 De Nederlandse schaatsers zijn vandaag goed begonnen aan de Olympische Spelen. De 5000 meter leverde een volledig oranje podium op. Sven Kramer won goud, Jan Blokhuizen zilver en Jorrit Bergsma brons. Kramer zette een tijd van 1676 neer. Dat was ook een Olympisch record en een baanrecord. Hij noemde zijn race na afloop zijn beste ooit.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 Het weer, vannacht is het bewolkt. Het gaat regenen. Er staat veel wind. Mogelijk gaat het langs de kust stormen. Het wordt een graad of vier. Morgen eerst droog, later opnieuw buien. De wind neemt af. Het wordt zes tot acht graden. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Kan president Poetin over de mensenrechten voor het dan niet beter rechtstreeks onderhandelen met Gordon? Het is mijn suggestie. Goedenavond. Welkom bij een oog vol kunst, boeken, politiek, sport en spionage. We leven in een wereld vol top 100, dus heeft de Stichting Kunstweek een lijst van de 100 belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland opgesteld. Ik spreek er straks een paar. Boekhandelaar Polar heeft uitstel van betalingen aangevraagd. Het bedrijf geeft de schuld aan het Centraal Boekhuis... en de grote uitgeverijen, want die hebben niet de helpende hand toegestoken. Heeft Polaren boter op het hoofd? CDA en D66 hielden vandaag een verkiezingscongres. Ik spreek met Simon Buma van het CDA... onder meer over de reacties binnen zijn partij... op zijn voorstel voor een gekozen burgemeester. In onze Olympische serie Wie is de Grootste vanavond... Wie was de grootste afdaler op de skis? En de muziek gaat over spionage. We vroegen de keus van Kamerleden... die dinsdag de minister Hennis en Plasterk het vuur aan de schenen gaan leggen... over het afluisterschandaal. Dat allemaal straks en nu eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 8 februari. Het doet me denken aan mijn eerste uh, Olympische Spelen als IOC-lid in Nagano... Uh, drie maal op de team. Hadden we ook eh, goud-zilver en brons. Gerard Kempkes kijkt toe met de handen op de knieën. Pam, daar heeft het startschot geklonken. En is Sven Kramer weg voor de dikke zes minuten van de waarheid tegen Jonathan Cook. Stand 45-61 en nu hij staat er in 45-92. Heel netjes soort twee honderdste geval maar. 29-1 voor Sven Kramer die op dit moment al twee seconden sneller is dan dat hij vorig jaar reed. Hij lijkt daar nog niet al te hard voor doen voor werk. Daar zie je weer heel bewust ook een beetje zo'n soort pompende beweging als het ware bij Sven Kramer. En hij het ook... De bel. Jonathan Koek speelt geen enkele rol in deze wedstrijd. Ligt al meer op 100 meter achterstand. De 16 zal niet gaan. En nou versnelt hij nog een keer. Kijk Toch. eens, net als vier jaar geleden. Wij concentreren ons vooral op Sven Kramer. Die nu toegeschreven wordt door Gerard Kemkes. Daar is nu de rust ook helemaal verdwenen. De Olympische koor: Sven Kramer. 6-11.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 Yeah, and just looks like- Because what you got is- Een wervelend begin van de Olympische Winterspelen in Sochi. En nu maar hopen dat het eerste gewin geen kattige spin is. Premier Rutte zat trots te glunder op de tribune. Eerder op de dag had hij zich nog met moeilijker onderwerpen bezig gehouden. Hij sprak met leden van mensenrechtenorganisaties en met een milieuclub. Maar ja, wat kan Rutte hun bieden? Wat we in ieder geval kunnen doen is ervoor zorgen dat in Europees Unie-verband... onze ambassades betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij rechtszaken waar twijfel over bestaat of die eerlijk plaatsvinden. Rutte denkt dat de Russen wel degelijk naar hem luisteren. Omdat ook het Nederlands bedrijfsleven steeds kritischer wordt over de schending van mensenrechten in Rusland. En dat gaat in toenemende mate betekenen minder investeringen. Daar is Rusland ook zeer gevoelig voor. Dus ik blijf ook steeds die combinatie leggen van mensenrechten. en uh, de economische groei van dit land. En dat Poetin bij elke ontmoeting denkt: wat een zeurpiet? Oh, dat zou kunnen. Hij is te beleefd om dat zo te zeggen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Nederland is een wereldrecordhouder rijker. En dan heb ik het niet over een schaatser, skier of schanspringen. Het gaat over speechen. Rob Jonkman, wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Opsterland in Friesland... is sinds tien uur vanavond wereldrecordhouder langs de speech. Hartelijk gefeliciteerd, meneer Jonkman. Ja, dank u wel. Heeft u letterlijk de blaren op de tong staan op dit moment? Nou, dat valt eigenlijk reus keuze mee. Ik uh, moet zeggen, ik was wel bang voor mijn stem op voorhand. Maar uh, nou, hij is er nog aardig. Wat was het moeilijkste aan uw uh, recordpoging? Nou, ik had vanmorgen om zes uh, uur uh, even een dipje en toen uh, moest ik nog een, uh, een uur of zestien. En toen had ik zoiets van, nou ik weet niet of ik dat wel ga halen. Maar uh, nou ja, nadat uh, de zon opgegaan was, toen uh, was het dipje ook weer verdwenen. En wanneer was u begonnen? Uh, Gistermorgen om negen uh, uur, toen heeft uh, de klok in de werking gezet. Wie zat er in het publiek? Nou, het publiek was heel wisselend. Dat waren, uh, mensen, dus de speechtijd was namelijk verkocht... Uh, per blokjes van 10 minuten voor 50 euro voor het goede doel... voor de Ronald McDonald-hoeven in uh, Beest Zwaag. En uh, in het publiek uh, zaten met name de mensen steeds wisselend... die uh, blokjes tijd verkocht hadden en die uh, eigenlijk wilden horen... of uh, het verhaal wat zij uh, ingezonden hadden... of dat uh, redelijk terug te vinden was in de speech van mij. Er is niemand de hele tijd blijven zitten... Ja, dat moest wel, want uh, je zit met nogal, nogal strenge regels als het gaat om het uh, Guinness uh, World Record. Dus uh, je hebt te maken met twee juryleden, je hebt te maken met tijdwaarneming... Uh, dus, uh, uh, en je moet minimaal tien mensen steeds aanwezig hebben. Hoe lang heeft u uiteindelijk gesproken? Uiteindelijk uh, is het net geen uh, 34 uur geworden, want... Uh, Piet Adema die, uh, zou de klok stilzetten op uh, exact uh, 34 uur. Maar hij was uh, even iets te snel, dus het is uh, 33 uur en 59 minuten en 59 seconden geworden. En, uh, en wie is nu door u verslagen? Wie is niet meer de recordhouder? Dat is een uh, meneer uit uh, India. Die had uh, 33 uur en 46 minuten uh, gespeechd. Ik feliciteer u, wethouder Bed Joopman uit Opsterland. De muziekhuis dit oog is in handen gegeven van Tweede Kamerleden... want dinsdag debatteert de Kamer met de ministers Hennis en Plasterk... naar aanleiding van de opvallende uitspraken van Plasterk in de media... over het onderscheppen van data door de Amerikanen. Vooral de oppositiepartijen hebben veel vragen voor hem. Allereerst naar Ronald van Raak, de woordvoerder van de SP. Goedenavond. Ja, goedenavond. Over drie dagen is het debat. Meneer van Raak, heeft u uw strategie Dat en tactiek wel. al bepaald... Ik wil gewoon weten hoe het zit. En we krijgen maandag uh, eindelijk hopelijk uitleg. En uh, dat hoeft niet met strategie. Er moet gewoon eerlijk eens verteld worden wat er aan de hand is. U krijgt maandag de antwoorden al, want dinsdag is het debat, hè? Nou ja, we hebben natuurlijk vragen gesteld deze week. 80 vragen. Uh, we hebben de ministers allebei vijf dagen de tijd gegeven om ons uh, te overtuigen. Uh, en ze moeten maandag met een heel goed verhaal komen. Uh, en dat verhaal gaan we dan dinsdagmiddag uh, bespreken in de Tweede Kamer. En waar heeft u zich in uw muziekkeus door laten leiden? Ja, ik moest meteen denken aan Rockwell met Somebody's Watching Me. Het uh, komt ook uit 1984, 1984. En uh, ik dacht, dat is heel gepast. Het is, ook, uh, het, gaat, het is natuurlijk nog uit de tijd van de Koude Oorlog. Yeah. Uh, toen wisten we nog uh, wie de vijand was, waar die zat en wat die allemaal uitspookte. Uh, ja, tegenwoordig hebben we uh, vijanden, we weten niet waar ze zijn, we weten niet wat ze uitspoken en uh, uh, uh, waar we ze moeten zoeken. En ik moest ook nog denken aan, uh, aan het museum, wat er uh, het museum? in de Gelder... Ja, in, in, het, in de kelder van de AIVD is een heel erg interessant museum. Oh, een, geheim, een geheim museum, zullen we maar zeggen. En daar heb ik bijvoorbeeld uh, hangertjes gezien voor microfiches of uh, uh, loopstokken met geweren. Maar bijvoorbeeld ook interessante tamenschaaltjes met geheime codes. En dat zijn zaken, ook uit de jaren 80 natuurlijk, jaren 70, die uh, destijds uit zijn gemaakt uh, op de Russen. Ja, dat gaat nu allemaal digitaal, hè? Nou ja, en, en dat is natuurlijk ook het aardige misschien van dit liedje. Uh, het is uit een tijd dat het allemaal nog veel simpeler was. Nu is het allemaal veel ingewikkelder, uh, digitaal. Maar wat ook volgens mij belangrijk is... is dat op dit moment uh, de Amerikanen eigenlijk alles met ons mee kunnen kijken... en alles met ons mee kunnen luisteren... terwijl de bevolking vaak helemaal niet het idee heeft... somebody's watching me. We gaan luisteren naar Rockwell, Ronald van Raak. Dankjewel. Tweede stem trouwens, Michael Jackson. Somebody's watching me. Nou, een museum met damesjaaltjes in de kelder van de IVD. Dat, dat zou ik eigenlijk toch ook wel eens willen zien. Het was een uh, mooie zaterdag vandaag. Sven Kramer woont goud. Het was zacht winterweer. En op het CDA-congres in Utrecht... kon je op de foto met fractieleider Siebrand Buma. Hij zit inmiddels alweer thuis. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u met het congres nog wel naar de vijf kilometer kunnen kijken... eigenlijk vanmiddag? Ja, we hebben het congres onderbroken. Dus we hebben de drie ritten van de Nederlanders gezien. Toen moesten we ook echt wel weer door. Dus de blijde boodschap dat Sven goud had, die hebben we gehoord. En dan wordt dat gelijk vertaald in... en wij gaan ook goud winnen bij de gemeenteraadverkiezingen? Nou, zo letterlijk hebben we dat niet vertaald... maar het gevoel was er natuurlijk wel, zeker. Is er een beter gevoel in het CDA inmiddels? Ja, ik, ik merkte vandaag echt een uh, hele goede sfeer. Heel veel optimisme... En um, daarmee zijn we echt een, uh, als partij weer uh, helemaal vol in de race. Ik vraag dat omdat u in uw eigen toespraak uh, vertelde... dat uh, ja, het CDA zich ook weer op straat durfde te vertonen om te flyeren. U zei, in Houten hebben we tijdens de koopavond... met een drumband door de stad gelopen. Nou, daar is een tijd geweest dat CDA'ers dat eigenlijk niet durfden. Over wanneer had u het... Nou, ik heb dat toch even gememoreerd nog in mijn speech. Dat vond ik toch wel uh, bijzonder om dat even te doen. Dat er inderdaad dat soort tijden waren. Ja, dan praat je toch uh, over de periode zo 2010-2012. Uh, waarin met name de kritiek op ons groot was. En het wel anders campagnevoeren was. Dus dit, leeg, dit ging met name over de gemeenteraadsverkiezingen 2010. En wat kregen CDA's toen op straat te horen? Nou, het was toen, als we praten over die gemeenteraadsverkiezingen in 2010, was dat net na de val van het kabinet. En uh, in Nederland was op dat moment veel onbegrip over de val. Dat ging toen over uh, de missie naar uh, Afghanistan. En dat kreeg natuurlijk ook het CDA op zijn bordje. Wat zijn voor u de belangrijkste lokale thema's dit jaar? Nou, de, de thema's um, zijn eigenlijk de thema's die men mij aandraagt. Die verschillen ook nog wel eens per gemeente. Maar ik hoor heel veel vragen over de veranderingen in de zorg. Mensen die zich afvragen hoe gaat het het komend jaar. Veranderingen in de sociale zekerheid. En uh, de dreigende lastenverhogingen die na het uh, landelijke ook in de gemeente dreigen te gebeuren. Dat zijn thema's die ik steeds terug hoor komen. U zei iets over uh, gemeentebelastingen, namelijk dat die niet omhoog mogen... als er zoveel zorgtaken, jeugdbeleid en noem maar op... naar de gemeente worden overgeheveld. Waarom zei u dat? Nou ja, wat je nu ziet is dat het Rijk een aantal taken naar de gemeente laat, uh, laat gaan. Inderdaad de, rond de jeugdzorg, rond de ouderenzorg, langdurige zorg, uh, rond participatie. Maar er worden enorme bezuinigingen bij uh, aangebracht. Dus er gaat heel veel over naar de gemeente die eigenlijk weinig geld hebben. En wat ik vrees is dat Den Haag, in dit geval het, uh, het kabinet van Partij van de Arbeid en VVD, de belastingen blijft verhogen in Den Haag. Terwijl ook de gemeenten onder druk komen te staan om ook belastingen te verhogen. Nou, we hebben al 2 miljard extra belastingen dit jaar en dat zou er dan nog eens bovenop komen. En ik heb ervoor gewaarschuwd dat dat niet mag gebeuren. U heeft uh, vorige week al, maar u heeft het herhaald vandaag, een pleidooi gehouden voor staatsrechtelijke hervormingen. Maar hij is als u het nu heeft over een gekozen burgemeester en een districtenstelsel bij verkiezingen, dat is toch gewoon gejat van D66? Nou dat districtenstelsel is bij ons een gemengd kiesstelsel wat we op, op zichzelf als CDA ook eerder wel voorgesteld hebben, maar nooit echt uh, voor elkaar gekregen hebben. Ik heb daarvan gezegd daar moeten we nu echt mee aan de slag, zodat je de helft via lijsten kiest. En de helft in jouw regio. Dus ik vind het helemaal geen, laat ik het zo eerlijk zijn, ik vind het ook geen enkel punt dat andere partijen dat ook hebben. Ik bedoel, hoe groter de kans dat we iets kunnen bereiken, hoe beter. Maar ik ben niet naar andere partijen gaan kijken en toen mijn voorstellen gaan doen. Waar ik met name voortdurend mee geconfronteerd word, is een groot verlies aan vertrouwen in de politiek. En tegelijkertijd de wens om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Uw pleidooi stuit niet overal op enthousiasme. Ook niet binnen het CDA trouwens. De voorzitter van de CDA, Jongeren, heeft zich het tegenverklaard... tegen die gekozen burgemeester. Hij zegt dat de jongeren juist behoefte hebben aan een benoemde burgervader. Die straalt veel meer gezag uit, meneer Buma. Ja, dat, uh, dat, dat weet ik van uh, de Christen, jonge christendemocraten. Dat hebben ze mij ook zeker verteld. Ik heb hun weer verteld dat mijn idee nou ook weer niet zo heel nieuw was. Uh, Abraham Kru Kuiper, de grote uh, al die revolutionaire voorman zei al in 1879 dat we daar die veranderingen moesten gaan doen. Dus ik heb hun wel kunnen zeggen dat het nou, misschien belangrijk voor de jongeren, nu niet zo vernieuwend is als het soms wel lijkt. Kijkt u erg uit naar het debat over plastic en Hennis dinsdag? Nou, daar zou ik dat woord niet bij willen gebruiken. Ik kijk zeker niet uit naar dat debat. Het is al heel erg nodig dat het gevoerd wordt. Wat is er misgegaan volgens u? Nou, wij moeten natuurlijk nog antwoord op een heleboel vragen krijgen. Maar wat ik toch met name zie, is een minister van Binnenlandse Zaken... die ook over de veiligheidsdiensten gaat. Die gewoon veel te loslippig is geweest. En die achteraf gezien onzin heeft verklaard op tv. Um, en dat is, als het over de, dat is altijd al dom. Maar als het over de veiligheidsdiensten gaat, is het extra dom. Te ijdel geweest? Nou, in ieder geval veel te snel naar de camera gelopen. Als het gaat om zoiets uh, zwaars als de veiligheid, de vertrouwelijkheid van de veiligheidsdiensten, dan hoor je eerst na te denken, moet ik er wel over praten? Nou, hij heeft besloten om uh, toen in de tijd in Nieuwsuur te gaan zitten en uitgebreid te vertellen dat het toch vooral zo vreselijk was dat de Amerikanen allemaal gegevens aftapten. Nou, één had hij dat niet moeten zeggen. En twee, blijkt het achteraf überhaupt niet waar te zijn. Dus ik vind het ook nog eens naar de Amerikanen een vrij grote blamage... dat je hun eerst beschuldigt en vervolgens maanden later moet erkennen... dat je het zelf gedaan hebt. Komt hij in gevaar, denkt u, dinsdag, Plasterk? Nou ja, zo'n positie is zeker een risico sinds alles wat er gebeurd is. Dus ik moet zeggen, ik adviseer hem de vragen heel goed te beantwoorden. Maar met name de, voor mij op dit moment een hele belangrijke vraag... waarom überhaupt ging hij daar zitten terwijl die blijkbaar nog niet in alle informatie had... en ook gewoon zijn mond had kunnen houden. Dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk... en daar zal hij met een heel goed antwoord moeten komen. Ik stel de vraag ook omdat we een aantal Tweede Kamerleden... waaronder u hebben gevraagd de muziek uit te zoeken... in deze uitzending van Met het oog, oog, oog op morgen. En het moet allemaal iets met de NSE en met Hennis en Plasterk te maken hebben. Wat is uw keus geworden, meneer Buma? Guus Meeuws, het kan hier zo mooi zijn. En waarom Guus Meeuwers en het kan hier zo mooi zijn? Omdat dat natuurlijk zo is. Het kan hier zo mooi zijn en als je dan de link met de NSE wil maken, dan kan je in ieder geval zeggen dat als een minister nou zijn mond houdt over dit soort dingen en niet voortdurend naar een televisiekamera loopt als het om de binnenlandse veiligheid gaat, dan kan het hier nog heel mooi zijn. Ik fixeer de boel, heb de gevel opnieuw laten witten. Het pad vrijgemaakt en een boompje geplant.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 Hou een oog in het hetzelfde, het moet een duwend rug. Het kan niet zo mooi zijn, het kan hier zo mooi zijn, o, oh, het kan niet zo mooi zijn, beter dan goed. Het kan hier zo mooi zijn, het kan hier zo mooi zijn. Ja, zoiets als Martin Luther King's I Had a Dream, maar dan à la Fusmeius. Het kan hier zo mooi zijn: de keus van CDA-leider Sibrand Buma. Voor het eerst is er een lijst gemaakt van de 100 belangrijkste Nederlandse kunstverzamelaars. De Stichting Kunstweek maakte die lijst, die stelde die samen. De particuliere kunstverzamelaar is tegenwoordig namelijk reuze belangrijk en hij mag best wat meer uit de schaduw komen, vindt de Stichting. Vanavond ga ik uh, praten met twee van die verzamelaars die op de lijst voorkomen. Bij mij in de studio is Frans Omen. Goedenavond. Ja, goedenavond. En in Limburg in Schalmen zit Erik Kessels. Ook goedenavond, meneer Kessels. Goedenavond. Meneer Omen, u heeft ook wat meegenomen, zie ik. Ja, wat ik is heb dat? een, uh, een, ja, een verzamelaar. Uh, die moet natuurlijk ook wat meenemen. U moet een koptelefoon opzetten. Oh. Ik ga lastig doen, anders horen we meneer Kessels niet. Oké. Okay. Ja, nee, dit is helemaal goed. Oké. Okay. Wat is het wat u heeft meegemaakt? Uh, nou ja, een verzamelaar neemt natuurlijk altijd uh, een kunstwerkje mee. Het is een werkje van Jan Hendriksen uit de Nulbeweging. Op, uh, opgericht uh, met Jan Schoonhoven. Opgericht met uh, Armando. En uh, uh, heel belangrijk in die groepering is de herhaling. Dus een multiple. En Jan Hendriksen heeft een, uh, ja, een editie gemaakt. Dus die heb ik meegenomen en ik wil hem even laten zien. Een wat zit erin? Het is een, een portemonneetje. En dat is de humor van Jan Hendriksen. Als je hem open doet, zit er versnipperd geld in. Prachtig. Prachtig, hè? De humor van uh, Jan Hendriksen met recht een nul kunstenaar. Heer Kessels, wat ik nu niet zie in Limburg, heeft u ook, ook wat bij zich? Ja, ik heb wel wat voor me liggen, ja. <laughs> Vertel. Ja, ik, ik ben niet echt het, uh, een archetype uh, kunstverzamelaar... maar ik uh, ben meer bezig met het verzamelen van amateurfotografie. Maar u dus staat wel ga... in de top 100, hoor. Ja, ja, dat uh, verbaast me ook. Maar uh, ja, dus ik ga, ik, ik vind uh, veel foto's op op rommelmarkten, op via internet uh, koop ik het. En uh, nou, bijvoorbeeld, en en ik maak dat dan nadat ik het gevonden heb, ben ik op zoek naar sommige verhalen die uh, je vindt in uh, de de fotoalbums van andere mensen waar fotografie in zit. En uh, nou, een van die uh, dingen die ik ooit gevonden heb, uh, was uh, een familie die had een heel album gemaakt. En uh, die waren eigenlijk, die familie heeft hun hele leven gevecht tegen uh, een van de grote mysteries binnen de fotografie. Dat is namelijk, uh, hoe fotografeer ik mijn zwarte hond? Huh. En dat is eigenlijk uh, altijd uh, mislukt. fout gegaan, altijd mislukt. Dus, Hij loopt uh, altijd weg. Ja, in het album zaten iets van honderd foto's waar, uh, waar die hond één grote zwarte mop is in huh. dat beeld. En uh, eigenlijk een soort silhouet. En dat geeft dan, voor mij is het dan weer ja, een hele mooie uh, verzameling foto's die ik dan in één keer vind. Yeah. Waarbij, uh, waarbij je eigenlijk uh, ook de rol van een amateur wordt echt een soort van, ja een amateur die durft ook fouten te maken. En nou ja, eigenlijk uh, die mensen zonder dat ze het wisten hebben ze eigenlijk een hele mooie verzameling zelf gemaakt. Is het niet een beetje voor je juristisch als hobby om uh, fotoalbums van andere families te verzamelen? Ja, als je er veel ziet valt het ook wel tegen natuurlijk. Omdat heel veel familiealbums zijn heel saai eigenlijk. Er zitten gewoon dezelfde patronen in. En, maar het gaat juist om degene die heel erg speciaal zijn. En die heel, ja, waar, waar je echt een verhaal in kunt ontdekken. Of ook, ook echt ja, uithaalt. Frans Oven, ja, ja. hoe, hoe word je verzamelaar? Ja, ja, nou, nou, ik vind het wel heel erg uh, leuk om Erik even te spreken. Ja, nee, want, is uh, uitstekend. Uh, verzamelen. Uh, Erik, ik heb een uh, jaren geleden een werkje van je aangekocht... op de Art Amsterdam, of de kunstrij. Ja. En het is dat uh, prachtige ja, een filmpje van een vrouw... die volgens mij even links en rechts kijkt. Oh, ja. Uit Rotterdam, Multiple X heeft dat volgens mij samen met je uitgegeven. Ja. Dus ik vond het erg leuk uh, omdat, uh, ik denk nou, Erik uh, in die studio. En hoeveel voor betaald? Nou, ik, ik geloof 200 guldig. Zou dat kunnen, uh, Erik? Is dat te veel of te weinig, meneer Kessels? <laughs> nee, dat uh, is, mee, is meer dan genoeg. <laughs> maar maar ik voel me heel vereerd. Ja, ja. hartstikke goed. Zal ik dan toch die vraag aan Frans Omer stellen. Hoe word je verzamelaar? Hoe begin je? Ja, hoe begin je? Nou, als ik naar mezelf kijk... dan ben ik, uh, ik ben tekendocent. Daarna ging ik naar de Rietveld Academie. En daar merkte ik al aan mezelf... dat ik uh, heel graag wilde ruilen met kunstenaars. En, uh, en vrienden. Dus ja, eigenlijk ligt daar de wortel van... je, je komt in een atelier van een, van een kunstenaar... en je zegt van, goh, ik maak dit, jij maakt dat, kunnen we ruilen. U had iets van, ik ben beter in ruilen dan in zelf scheppen. Ja, nou, dat wil ik niet zeggen, maar, <laughs> maar daar komt het wel op neer. En zo heb ik prachtige dingen met Job Koelewijn kunnen ruilen... die naast me zat... Met uh, Anzoya Blom, eh, nou, noem maar op. En zo is dat begonnen. En uiteindelijk en is tot, eigenlijk... een, tot een professionele galerie uitgegroeid. Ja, nou tot een professionele verzameling, verzameling van een uh, kleine 2000 werken. U deed ook hele andere dingen. In de reclamewereld, bijvoorbeeld, de marketingwereld, meneer Kessels. Hoe, hoe, hoe is dit ontstaan? Nou, ik, ik, dat doe ik nog steeds. Ik werk als uh, grafisch ontwerper en art director uh, mm -hmm. binnen mijn eigen bureau. En, ja. uh, Kijk, de, de, de liefde voor amateurfotografie en, en foto's ja, waar, waar ook soms fouten in zitten die, die door hun gemaakt zijn, dat, dat komt voornamelijk ook vandaan dat ja, binnen reclame en, en uh, uitingen is fotografie vaak heel erg perfect of proberen ze heel erg perfect te zijn. En uh, ja, ik probeer daar altijd een beetje tegen in te gaan. En amateurfoto's die hebben mij daar veel. Ja, die leren mij daar veel over. Ik haal er weer inspiratie uit. En dat gebruik ik dan weer soms in mijn werk. Maar uh, ja, zo ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met uh, dat soort dingen te verzamelen en, uh, en die albums te verzamelen. Ja. En maar eigenlijk, eigenlijk. eigenlijk uh, zijn het verzamelingen die ik niet gewoon alleen maar opsla? Maar voor mij is mijn verzameling ook gewoon iets waar ik echt elke keer weer in terug kan gaan. En daar dingen uithaal en daar dingen mee maak. Want uh, nou ja, het zijn foto's die anders niemand zou zien. En ik haal ze eigenlijk naar de oppervlakte. En dan. Je hebt ook een soort uh, een tijdschrift. Hè? Samen met Hans Aartsman was het niet? Ja, dat, dat is een ja. tijdschrift heet Useful Photography. Ja. Dat doen wij eigenlijk hetzelfde, waar we ook weer uh, foto's die waar wij elke dag mee, uh, mee, mee uh, geconfronteerd raken. Bijvoorbeeld een ja. folder die op je deurmat ligt. En maar als je die foto's uit hun, uh, ja, die verzamelen we dus. Maar als je ze uit hun context haalt en je plaatst ze in een uh, magazine. Dan ga je er opeens heel anders naar kijken. Ja. Of je hangt ze aan een muur in een museum of in een muur, ja. Ja, aan de muur thuis. Ja. Dan ga je er heel anders naar kijken. En, ja, dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n dus... kipfilet die op uh, zo'n folder afgebeeld staat. Als je die groot uitvergroot en je hangt hem aan de muur. Ja. Dan op een gegeven moment ga je er heel erg van, uh, van houden. Ja, wat, wat niet niet wat... heel lang hoor. maar uh, over. Evenwel. Ja, en, en wat me opvalt bij die foto's, hè, want ik ken, ken, je, ken je werk vrij goed, is dat ineens die kipfilet zo prachtig wordt. Terwijl je hem eigenlijk op de, in zo'n folder dan sla je hem door. Maar ja. haal je hem uit de context en je zet hem inderdaad op een witte je wand. dan moet er iets mee doen. Dan, dan, dan, dan wordt het ineens een, uh, dat je denkt van jeetje, wat dit, dit, dit is prachtig. Frans ja. hoe rijk ja. moet je zijn om te verzamelen? Nou, dat is het leuke. Ik ben uh, vooral een verzamelaar van uh, edities, van multiples. En uh, nou, ik heb net een Damien Heus aangeschaft voor duizend uh, euro. Uh, prachtige werken. Zeker ook als je er nog vroeg bij bent. Dan uh, kan dat, uh, ja, kan dat uh, zeker... Betaalbaar zijn. Maar heeft ook Marlene Dumas in uw collectie, ja, maar, Jeff Koens? Ja, Jeff Koens. Niet maar, goedkoop? Ja, maar Jeff Koens gekocht in 1994. Uh, Marlene Dumas gekocht in 1998. Dus uh, je moet er vroeg bij zijn, het oog ligt uh, uh, nooit. En dan kun je voor uh, hele schappelijke prijzen prachtige dingen kopen. Raak je ooit uitverzameld, Erik Kessels, of gaat dit eeuwig door? Nou, dit gaat wel... Uh... Gaat wel door, ja. Maar het, het, het, het verandert van onderwerp vaak. En uh, ja, dat vind ik ook interessant. Dat, dat je, voor mij, het is ook een soort leerproces. Want je, het schuift ook steeds op. Ik denk uh, dat, dat, dat het voor, voor jou ook geldt. Uh, Jazeker. Ja, zeker. Ja, en het aardige is: ik denk dat ik nu een jaar of dertig verzamel. En dan kijk je zo terug. Dan denk je, nou, er komen wel heel veel portretten in mijn collectie voor. Of er mm. komen heel veel landschappen in mijn collectie voor. Of uh, heel veel fotografie in mijn collectie voor. Dat vind ik wel mooi om, uh, om terug te blikken. Dat zal jij mm -hmm. waarschijnlijk ook wel hebben. Ja, zeker. Ja, die, die, Dat... ja echt een, een, een ja, ineens zit er toch een rode lijn in. Terwijl ik het is op, wel uh, trouwens, uh, denk ik, op dit moment veel... Uh, ja, er zijn veel meer, uh, ook heel veel jonge verzamelaars... Uh, mensen, twintigers, die gewoon via internet allemaal edities kopen. Het is ja. ook heel toegankelijk tegenwoordig ja. geworden. En je hoeft ja. niet heel veel geld te besteden om, uh, nee, inderdaad. Ja, om, om uh, liefhebber daarvan te zijn. Nee, en dat de, is het leuke. De reden voor de Stichting Kunstweek... om nu zo'n lijst van 100 belangrijkste verzamelaars... waar u beiden dan op staat, uh, uit te brengen... is dat ze eigenlijk vonden dat de particuliere verzamelaar... in Nederland te schuw was, te onbekend was... Dat, dat je er best voor uit mag komen dat je het bent. Ja, eenvoud siert, we, we blijven toch altijd eenvoudig. <lacht> ja, nou, ik, ik, ik hoef er niet mee te koop te lopen. En het is, uh, het is, ik nou, heb ja. geen koens aan de muur hangen. Dus ik blijf wel eenvoudig mee. <lacht> nee, maar die zit al 30 jaar in de doos, dus wat dat betreft. Maar zit er wat in dat, dat, dat je je daar een beetje voor schaamt? Of anders dan in Amerika, waar je er echt trots op was, dat, dat je er hier niet mee te koop liep in Nederland? Nou, ik, koop, ja, ik, ik loop er niet mee te koop, maar ik schaam er ook absoluut niet voor. Dus ja, ik, ik weet niet wat het is. Het is bescheidenheid. Dat, dat zal het zijn. Tenminste bij mij. En meneer Kessels? Ja, nogmaals. Ik, mijn verzameling is iets wat, wat, wat ik probeer wat leven afwijkt. te houden. Ja. En uh, het wijkt af van de normale. Dus ik, ik, ik, ik, gebruik, ik laat het juist vaak zien ook. Dus uh, door er publicaties van te maken, door uh, het tentoon te stellen... Dus uh, kijk, als, voor mij is het niet interessant als ik. Uh, ik heb op een gegeven moment ook heel veel foto's van andere mensen, dus van kunstenaars gekocht. Maar als je het op een gegeven moment niet meer op kan hangen, dan wordt het ook een beetje treurig om het uh, allemaal op te slaan. En je, je, je, moet, je moet wel levend blijven, vind ik. Je ja, moet maar het wel kunnen de, Erik, laten Erik, er is wel er is een relatie. woord daarvan. Ja, zo oh. ja, daar ben ik toch niet helemaal mee eens, want ik, ik vind Dat het toch altijd wel, bij mij ja. een climax bij mij staat het met rijen tegen de muur. En dan komt er een vriend. Hè? Dan kom je langs, drink een kop koffie. En dan zeg je, hey, die Malene Dumas. En dan gaan we op zoek naar die Malene Dumas. En dan ja, maak dan laat ik hem, je hem open. Dus zien, ja. En dan laat ik hem zien. En dan, nou, dat is prachtig. Ja, maar je laat het dus dan toch zien. Ja, dan, dan, maar dus... de, de climax dat hij op zit. En, en, en, en dan maak je hem open. Ja, dat is prachtig. We hadden het ja. over de coming-out van de particuliere kunstverzamelaar in Nederland. Nou, dat is... Uh... Frans bedankt. En okay, kessels in Limburg ook. Oh ja, en en Erik, ik heb nog een prachtige uitnodiging. Speedbump, de toonstelling die twee jaar geleden brouwen. Ik uh, laat hem je toekomen. Dat is dank een hele mooie publicatie voor je. Dank Komt, je wel. In orde. Dank u, Dag. heren. En we gaan snel weer naar een Tweede Kamerlid... namelijk Gert-Jan Segers van de ChristenUnie woordvoerder ook dinsdag namens zijn partij... in het debat met de ministers Hennis en Plasterk. Meneer Segers, u maakt Plasterk misschien niet dagelijks mee... maar als u zich even inbeeldt... hoe zou hij zich op dit moment bezig zijn voor te bereiden? Uh, koortsachtig. Ik denk dat hij heel veel papieren om zich heen heeft... dat hij zijn eigen uitspraken aan het teruglezen is... Uh, en zo zijn verdediging aan het opstellen is. Wat wilt u van hem weten namens de ChristenUnie... Ik wil weten uh, wat hij wanneer wist. Uh, wanneer hij, um, waarom hij dat niet heeft gedeeld of niet tijdig heeft gedeeld met de Kamer. Wat hij, um, wat hij wist. Of er verschil zat tussen wat Hennes wist en wat hij wist. maar uh, vooral ook um, waarom hij bij praatprogramma's gaat zitten. ...en toch niet in staat is om een goede uitleg te geven over waar een, uh, wat een inlichtingendienst doet... Waarom, de, ...waarom die dat doet en wat die mag. Dat heeft hij uh, niet op een, op een uh, zorgvuldige manier gedaan. Dus uh, daar hij ga ik ook graag over stellen. Hij gaat toch altijd bij praatprogramma's zitten, Plasteel? Dat, dat is het probleem inderdaad. En als je over in, uh, inlichtingendiensten gaat praten, moet je daar buitengewoon terughoudend in zijn. En in ieder geval zeker weten waar je het over hebt. En hij heeft in ieder geval de indruk gewekt dat hij dat niet wist. U heeft muziek uitgekozen, ook wel een beetje voor minister Plasterk, denk ik... maar ook voor de luisteraars. Wat is het geworden? Het is David Bowie, This is not America. Na 11 september heeft de Verenigde Staten, is de Verenigde Staten nog massaler gaan afluisteren. Um, er zijn steeds meer randen van de rechtsstaat afgescheurd. En uh, ik zou tegen minister Plasterk willen zeggen... Um, verdedig je inlichtingendiensten. Ze doen een belangrijk werk... maar um, herinner je altijd aan wat David Bowie zingt... This is not America. In me, will die like a miracle. For this is not a miracle. Blossom fills the bloom the season. Problems not. David Bowie's This Is Not America. De boodschap van Gertjan Segers van de ChristenUnie voor minister Plasterk. Dinsdag is het er op of eronder onder voor boekenconcern Polaren. Naar verwachting wordt dan sursians van betaling aangevraagd. Gisteren gaf men op een persconferentie drie grote uitgeversbedrijven en het vroegere Centraal Boekhuis (CB) heet het bedrijf nu de schuld van het debacle. Hans Poussy is advocaat en columnist bij het Boekblad... het blad dat veel gelezen wordt in de uitgeversbranche. Goedenavond, hij zit in Studio Haarlem. Goedenavond. Ja, hoe komt het nou dat de commissarissen van Polaren... ongeveer iedereen de schuld geven behalve zichzelf? Ja, dat is een, een vraag die je aan een psycholoog zou moeten stellen. Het verbaast me in ieder geval dat je niet allereerst begint... met je afvragen wat je zelf misschien fout hebt gedaan. En wat hebben ze zelf fout gedaan, denkt u? Ze hebben in ieder geval de, de markt onderschat. En de, misschien ook wel de bewegingen die er in de boekenvak plaatsvinden. En ze zijn met vrij veel bombarie de markt opgestormd. En ze zouden het allemaal even anders gaan doen. En ze hebben in anderhalf jaar tijd eigenlijk heel weinig laten zien. Hoe heeft de markt zich ontwikkeld? Wat hebben ze onderschat? Wat voor bewegingen hebben zich voorgedaan? Um, er is uh, een vrij sterke terugval geweest in de, de boekenmarkt. Overigens niet over de hele linie. Er zijn uh, uitgeverijen die uh, in de plus gaan... en er zijn boekverkopers die het beter doen dan vorig jaar. Maar over het algemeen is er wel een daling geweest. Um, maar ik denk wat zij onderschat hebben... is dat ze zelf een businessplan hebben uitgedacht... en ervan uitgingen dat andere partijen daar wel in mee zouden gaan. En dat zie je ook de laatste paar dagen steeds opduiken. Men komt met een voorstel... wat niet geaccepteerd wordt door de partijen... aan de andere kant van de onderhandelingstafel. En dan vraagt men om een voorstel van die andere kant. Maar die hebben geen voorstellen te vergeven. Die wachten gewoon totdat Polaren met een, uh, een redelijk voorstel komt. Ja. Nou is de veronderstelling van de commissarissen van Polaren... althans op die persconferentie vrijdag... Uh, dat die drie grote uitgevers en het Centraal Boekhuis bewust de boel aan het killen zijn van polaren af willen. Misschien de winkels willen hebben of het marktaandeel willen hebben. Is dat paranoia? Ja, dat is zeker paranoia. Uh, uitgeverijen willen zeker geen boekwinkels uh, overnemen. En CB, Centraal Boekhuis, is wel de laatste die dat zou willen. En in de hele boekenmarkt wordt toch met enig angst en beven gezien... dat die keten straks gaat omvallen. Dus uitgevers nog CB hebben er baat bij dat die keten omvalt. En die zullen er dus zeker niet moedwillig op aansturen. Welke, welke grote uitgeverijen bedoelt, Polaren, denkt u? Uh, ik denk dat hij het heeft over VBK en over Lano en over WPG. Dat zijn de drie grote algemene boekuitgeversketens in Nederland. En die hebben, zegt u, eigenlijk alleen maar belang... bij het voortbestaan van Polaren als, als distributiekanaal? Zeker. In die uitgevers, binnen die uitgevers zal er met gejuich worden gereageerd... als die keten weer wordt doorgestart door een ander... of als individuele winkels worden overgenomen. Dus die hebben geen enkel belang bij het killen van polaren. Wat er daar is gebeurd, is dat men de rekening voor het eigen falende businessmodel... nu aan de overkant van de tafel probeert te leggen. Uitgevers moeten maar meer krediet verschaffen. Eh, banken moeten hun, eh, hun vorderingen inslikken. En hetzelfde geldt voor het Centraal Boekhuis die moet een langere betalingstermijn gaan hanteren. En als men dat niet doet, dan wordt er eigenlijk een beetje gemiaud... dat de cultureel erfgoed verloren gaat en de politiek dan maar moet redden. En mm -hmm. Ik heb het gevoel dat ze zich de laatste tijd wel heel erg in het nauw voelen... en dan een beetje wild om zich heen gaan slaan. Wat zijn het eigenlijk voor mensen die polaren lijden? Waar komen ze vandaan? Uh, de mensen die achter Polaren zitten... Dat, dan heb je het over Paul Dumas de, bijvoorbeeld... en meneer Regenboog. Uh, die, zijn, die hebben een uh, investeringsvehikel, dat heet Procures. En van meneer Regenboog weet ik niets af. Van meneer Dumas weet ik dat hij uit de televisiewereld komt. Dat hij daar een carrière in heeft gehad. Op een gegeven moment uh, geld heeft verdiend. En vervolgens een investeringsmaatschappij is begonnen. Nou kan dat best goed zijn natuurlijk. Je hebt investeringsmaatschappijen... die jullie ook in de culturele sfeer, bedrijven hebben gered. Zeker. Ik heb ook helemaal niets tegen een investeringsmaatschappij. Maar wat hebben zij fout gedaan? Of wat is er fout in hun aanpak of hun mentaliteit, hun benadering? Mm, dat is moeilijk, hè? want je, je kijkt wel een beetje van de buitenkant. Ik heb niet bij uh, die mensen aan tafel gezeten. Maar wat ik bijvoorbeeld heb gezien... is dat er uh, besloten is veel meer centraal te gaan inkopen... En dan krijg je dus grote boekenpaleizen als Scheltema, Broese en Donner. Ik heb zelf in het verleden bij Scheltema gewerkt. In Amsterdam. En er werd door de boekverkopers toch enorm prijs gesteld... op je eigen beslissingen aan de hand van jouw eigen klanten. En als dat dan ergens centraal op een hoofdkantoor gaat worden beslist... daar is niemand gelukkig mee. De boekverkopers niet en de klanten zelf ook niet. Dus ze hebben eigenlijk de, het eigen karakter, de autonomie... Van, van boekwinkels als Scheltema en Donner. Het zijn er nog een aantal... Ondermijn. Ja, en wat ik helemaal een merkwaardige move vind... is dat ze geprobeerd hebben de slechte en selecties in elkaar te schuiven. Selecties heten de keten vroeger. En dat is in mijn ogen alsof je probeert... McDonald's en het Amstel Hotel met elkaar te laten fuseren. U zegt, ik heb uh, zelf vroeger bij Scheltema gewerkt. Wat was het toen voor bedrijf? Hoe was het management toen? Het management had het toen verschrikkelijk moeilijk met het mondige personeel. Er zaten daar zo'n beetje honderd uh, Amsterdammers die allemaal uh, gestudeerd hadden of we daar nog mee bezig waren. Dus als wij een cijfertjesavond kregen van de directeur... dan stond hij echt met de zweet op zijn voorhoofd... omdat hij van alle economiestudenten dan hele moeilijke vragen kreeg. Maar over het algemeen was de sfeer uh, prima. En ook toen al was het boekenvak geen vetpot. Het was heel moeilijk om te zorgen dat je investeringen uh, terugverdiend werden. Dat was toen al zo en dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. En het was toen niet zo top-down, concludeer ik, als, als later onder Polaren. Nee, het was down-up. Wij legden de directeur uit hoe hij het moest doen. Niet dat hij zich daar al te veel van aantrok, maar zo was wel de sfeer toen. Ik dank u wel, Hans Boesie. Graag gedaan. Advocaat en columnist van het Boekblad over het naderende einde. Dinsdag weten we meer van boekenconcern Polaren. Linda Voortman van GroenLinks. U bent ook woordvoerder, hè, dinsdag in het grote debat. Uh, nou, uh, mijn fractievoorzitter Bram van Ooyek die gaat het debat doen. Oké, okay, maar u bent wel de IVD en uh, MUVD-watcher van de fractie. Ja, dat klopt. Ja, ja. Denkt u eigenlijk dat Ronald Plasterk het waardeert... dat we de hele avond muziek voor hem draaien? Oh, ik denk dat uh, de minister het erg waardeert... dat we uh, ja, zoveel aandacht aan hem besteden... en dat we ook uh, muziek speciaal voor hem hebben uitgezocht, hoor. Want het is iemand die, die wel een beetje aandacht nodig heeft, gewoon op plastic. Nou, het is, het is denk ik wel iemand die, uh, die houdt van... Uh, uh, ja, hè, dat uh, mensen iets wat tens voor hem uh, doen. Hoe moet hij zich hieruit redden dinsdag? Kan dat nog? Nou ja, dat is een, een hele goede vraag. Uh, ja, dat is eigenlijk nog niet te voorspellen. Als je kijkt naar wat er allemaal ligt dan wordt het wel heel, uh, heel moeilijk. Um, uh, ik heb mezelf ook al afgevraagd wat kan nou je verhaal hierop zijn? En uh, nou ja, je leest wel wat in de NRC, maar dat vind ik allemaal nog niet heel erg sterk. Dus het is uh, zeer de vraag, maar je kunt het nog niet uitsluiten. We hebben al hele mooie muziek voor Ronald Plasterk gehoord vanavond. Wat wordt uw keus, mevrouw Voortman? Ik heb uh, gekozen voor uh, Every Breath You Take van de police. En waarom? Nou, het thema van afluisteren, dat is een mooie lied. Maar ja, je kunt je wel afvragen of de motieven, of die wel altijd gerechtvaardigd zijn. Dat je grootschalig afluistert, maar de vraag is of je daarmee ook bereikt wat je zegt te willen bereiken. Wat je nobele doel is, namelijk meer veiligheid. Nou, en dat vond ik hier ook wel bij passen. Talismanen Igor Versochi 2014. Sochi is safe. Wereldrecord, Olympische record. Fantastisch gedaan, die Wie is de grootste? En morgen in deze serie... morgen is de afdaling voor de mannen het koningsnummer voor skiers. Michael de Wert, onze correspondent in Oostenrijk. Wie is de grootste afdaler alle tijden? <laughs> nou ja... Voor mij is er eigenlijk maar één duidelijke kandidaat voor grootste afdaling. zelfs grootste ski alle tijden. Namelijk Tony Seider. die in 1956 op de Oudimus Speel. en naar Pezzo. alle drie gouden medailles gewonnen heeft. Dus uh, niet alleen de afdaling. maar ook de slalom en de Reuzenslalom. bovendien met zo'n gigantische voorsprong. Afdaling 3,5 seconden. Reuzenslalom meer dan 6,5 seconden. En als je tegenwoordig bedenkt. dat 1 seconde voorsprong eigenlijk al ondenkbaar is. dan geeft het toch wel aan hoe toen de tijd Seider de skisoort gedomineerd heeft. Maar alleen in 1956, maar één keer op de winterspelen. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, dat was niet helemaal vrijwillig. Hij is namelijk op 22-jarige leeftijd opgehouden met skiën aan de Olympische Spelen in 1960 heeft hij niet meer deelgenomen. En dat hing er vooral mee samen... dat toen hij het Olympisch Comité nog heel strikt vasthield aan die amateurstatus. Sporters mochten gewoon geen rode cent verdienen. Als je het vergelijkt met tegenwoordig... was het natuurlijk een habbekrat wat, wat Seiler gekregen heeft onder de hand. Maar toch was het al zo dat zijn disqualificatie uh, dreigde... voor de Olympische Spelen van 1960. En dat hij toen een beetje de eer aan zichzelf liet... en ja, opgehouden is met skiën. Wat is hij later gaan doen, Seiler? Nou ja, eigenlijk heeft hij een hele interessante tweede carrière gehad. Eigenlijk als skier is hij begonnen met, met uh, spelen in films en aan zingen. Wat natuurlijk heel gunstig was, dat hij ook erg goed uitzag. Een beetje het prototype van de, de knappe sportieve Oostenrijkse skileren... wat je tegenwoordig nog steeds hebt. Hij was weliswaar geen gigantisch goede toneelspeler... maar toch waren die films, ja, als ons spraken, toch wel... Uh, spraken over één met, met de smaak van de tijd. En heeft in totaal 25 gedraaid. Dus eigenlijk om die reden is hij ook nog steeds... Bekend. Hij is in 2009 overleden. Heb je hem wel eens ontmoet, Seiler? Ja, dat klopt. Natuurlijk niet meer in zijn tijd als skier... want dat was toch een beetje voor mijn tijd. Maar ik heb hem een keer ontmoet toen uh, Oostenrijk zich kandidaat wilde stellen... voor de wereldkampioenschappen skiën. En dat gaf toch wel aan dat ja, wanneer er iets gebeurt met wintersport... dat ze toch altijd weer die uh, Tony Seiler uit de mottenkist gehaald hebben. Toen heb ik inderdaad uitvoerig met hem kunnen praten. Wat was het voor man? Nou ja, ik vond het eigenlijk een hele sympathieke, ook wel intelligente man. Wat je misschien niet bij alle sporters kunt denken. Wow. En, en, nou ja, ik wil geen voordelen verbreiden, maar uh, ik vond ook dat het toch nog een hele knappe man was. hoewel het gewoon rond de 60 was. En ik kan me ook wel voorstellen dat toen dat tijd ja, genoeg meisjes op een verliefd waren. Ik heb bijvoorbeeld gisteren ook met mijn werkster gesproken die eind 60 is. En ze zei ook van ja, Tony Seyler als meisje heb ik al zijn foto's verzameld. Dus dat, dat kon ik me toch wel levendig voorstellen. De grootste afdaler aller tijden. Michael de Wert hoorde u over Tony Seiler. Dit was met het oog op morgen op deze zaterdag... op de dag dat Sven Kramer goud won. Morgen zit hier John Jans van Galen... en hij spreekt dan onder meer met oud-advocaat Robert Moskowicz. Moskowicz publiceerde onlangs de autobiografie De Straatvechter. En straks op Radio 1... BNN de overnachting vanuit zo'n hotelkamer in Amsterdam. En daar praten ze met de zanger Douwe Bob. Nou, hopelijk gaat het ook over de relatie van Douwe Bob met zijn vader Simon Postuma. Kunstenaar die nog met de Beatles heeft samengewerkt. Dat zou mij nou interesseren. Even kijken wat ze doen bij BNN. Goeienacht. Goedenavond, vrienden.